11 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Peter de Koning van de VVD in Limburg... vindt dat een Limburger Frans Wekers moet opvolgen als staatssecretaris. En we horen hoe het gesprek van minister Timmermans... met de meiden van Pussy Riot is verlopen. Nu is het NOS Journaal, Jan van den Putten. De Nederlandse Bank zegt dat 38 pensioenfondsen vanaf april de pensioenen moeten verlagen. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen waren het er 66. De gemiddelde verlaging is dit jaar ook minder, 1,1 procent. Vorig jaar was het nog 1,9 procent. De verlaging is nodig omdat de dekkingsgraad van de fondsen op 31 december te laag was. Eerder vandaag bleek dat enkele grote fondsen de pensioenen niet verlagen, ook al zitten sommigen net onder die vereiste dekkingsgraad. De bel- en internetgegevens van alle geaccrediteerde Nederlanders bij de Spelen in Sochi worden opgeslagen en drie jaar lang bewaard. De sporters, journalisten en andere betrokkenen zijn daarover niet geïnformeerd. Dat blijkt uit een rondgang van het journalistieke platform De Correspondent. Het materiaal is vrij toegankelijk voor de Russische inlichtingendiensten. Deskundigen zeggen dat ook de gegevens van koning Willem-Alexander, premier Rutte en IOC-lid Eurlings in de database terechtkomen. Tieners die zich misdragen op het voetbalveld... moeten sneller worden doorgestuurd naar bureau HALT. Nu handelt de tuchtcommissie van de KNVB de zaken meestal af. De Bond en HALT vinden dat ongewenst gedrag op het veld... op dezelfde manier moet worden bestraft als misdragingen op straat. Een woordvoerder van HALT legt uit van zo'n straf inhoud. In het eerste gesprek komt de jongere lang samen met de ouders. Dus dan gaan we ook het gesprek met de ouders aan. Van, goh, wat is er misgegaan? Hoe komt dat? En hoe kun je dat nou in de toekomst voorkomen? Dan vervolgens doorgaat de jongere een straftraject. krijgt diverse opdrachten om daarmee aan de slag te gaan. Hij moet excuus aanbieden. Uh, als er schade is, dan moet hij dat betalen. Bij een brand in een studentenhuis in Leuven in België zijn twee mensen om het leven gekomen. De brand brak rond zes uur uit. Acht studenten konden het pand veilig verlaten, maar twee mensen werden nog vermist. Hun lichamen zijn met behulp van speurhonden gevonden. Het pand moest eerst gestut worden voordat de politie met de honden kon gaan zoeken. Volgens Belgische media zijn de slachtoffers waarschijnlijk Ierse uitwisselingsstudenten. En het weer droog en zonnige periode. Het wordt 2 tot 7 graden. Vannacht en morgenochtend regen, later wat zon en het wordt ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is het bij het Knoop en Prins Klausplein... nog steeds de verbindingsweg naar de A12 richting Utrecht dicht. Heeft te maken met het ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog ruim drie uur duren. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de A4 en de 11 via Alphen aan de Rijn. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft-Noord en Knoop en Kleinpolderplein 9 kilometer. Een vrachtwagen verloor daar zijn aanhanger. Ze zijn druk bezig met het bergen daarvan. De rechterreishok is dicht met een kwartier... Oh ja...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 KRO NCRV. De ochtend, met Jurgen van der Berg. En straks ook weer een mediaforum. Daarin de hoofdredacteur van Nieuw Revue, Erik Nomen. En presentator Jacobine Geel. Met hem bespreken we het toeneetje van acteur David Hesselhof langs verschillende Nederlandse media. Zo was hij onder meer op bezoek bij de 3FM DJs Koen en Sander. David Hesselhoff. how are you doing? I'm doing great, man. I'm, I'm, I'm, I'm loving it back here because, uh... Ik started hier many years ago, you know. Ja. Yeah. Eerst nu Timmermans meets Pussy Riot. Want onze minister van Buitenlandse Zaken heeft vanochtend een gesprek gehad met de twee leden van Pussy Riot die op dit moment in Nederland zijn. Dat is die Russische Mensenrechtenorganisatie. Nou ja, organisatie, het is eigenlijk een, een muziekgroep, natuurlijk een, een popband, maar zij ontpoppen zich ook als mensenrechtenactivisten. De twee zijn op dit moment in Nederland en het gesprek is voor Timmermans in ieder geval geen aanleiding om de delegatie die namens Nederland naar Sochi gaat, naar de Olympische Winterspelen, om die delegatie aan te passen. Daar hebben ze ook niet om gevraagd, moet ik u zeggen. Maar het is ook niet aan de orde. Nee. Gisteren zeiden is dat wel een hoor, dat ze het wel een erg groot en stevige delegatie vinden. Ja, maar ze hebben het niet tegen mij gezegd uh, vanochtend. Uh, ik ben zelf over uh, de delegatie maar begonnen dan in het gesprek. En heb gezegd dat uh, uh, wij uh, dezelfde delegatie hanteren die we doorgaans hanteren bij uh, Winter Olympics. En dat er voor ons geen enkele aanleiding is om daar uh, nu van uh, af te wijken. Omdat onze positie is dat het gesprek aangaan over deze onderwerpen uh, op lange termijn meer oplevert dan met je rug uh, naartoe uh, gaan staan. Ik ben er echt ten diepste van overtuigd. Uh, het gaat mij niet om een, uh, het gevoel dat we hier in Nederland erbij hebben. Het gaat mij erom dat we proberen iets te doen voor homo's en andere mensen in de verdrukking in Rusland. Ja, is het nou een zinvol gesprek voor u geweest? Ieder gesprek dat ik voer over mensenrechten. Uh, zowel met regeringen als met mensenrechtenverdedigers, zoals ook in dit geval, acht ik zinvol... omdat het past in een patroon dat we structureel samenwerken... dat we structureel het gesprek aangaan. Natuurlijk bereik je niet in één dag fundamentele veranderingen. En ik heb ook goed begrepen van Pussy Riot... dat zij niet geloven dat een gesprek met Poetin zin heeft... omdat hij toch niet luistert. Ik, vind, ik heb een andere positie. Ik denk dat een gesprek altijd zin heeft... en wij zullen ook met die gesprekken doorgaan en geduld en doorzettingsvermogen moeten leiden... tot verbetering van de mensenrechtenpositie in Rusland. Zeker ook van homo's, want de lijn die de Russische regering kiest... dat moeten we niet vergeten, wordt gesteund... door driekwart kwart van de Russische bevolking. Dus het gaat ook, ons ook om een fundamentele mentaliteitsverandering... in Rusland, die zich ook eerder in andere Europese landen heeft voltrokken. Denk maar eens aan Nederland, heel vroeger. Maar recentelijker aan Spanje en Polen, waar men nu ook heel anders denkt... over homoseksualiteit dan 10, 15 jaar geleden. Ja, maar dan hebben we het nog wel over een traject... Dus van een jaar of twintig. Ja, maar dat zijn fundamentele maatschappelijke veranderingen die in eh, samenlevingen soms, soms heel veel tijd nemen. En zeker als er vanuit met name de orthodoxe kerk zo'n enorme campagne wordt gevoerd waarbij men zegt homoseksualiteit is een strijd met onze fundamentele waarden, dan moet je eh, ook een, een, het geduld kunnen opbrengen om langdurig daartegen in te gaan zodat mensen hun eigen conclusies trekken. De katholieke kerk heeft dat in andere landen in het verleden ook gedaan en die hebben die strijd uiteindelijk verloren, want samenleving zijn daar anders over gaan denken. En dat stent mij voor de lange termijn optimistisch. Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken... was dat in gesprek met NOS-verslaggever Vincent Rietbergen. Staatssecretaris Frans Wekers is nog maar net afgetreden... en nu al wordt er druk gespeculeerd over zijn opvolging. Paul de Krom wordt genoemd, Helma Neperis, Sander Dekker... Mark Harbers, Erik Wiebes... behoren allemaal volgens het gerucht, dus ik wie dan... tot de kanshebbers. Voorzitter van de VVD in Limburg, Peter de Koning. Goedemorgen, meneer de Koning. Goedemorgen. Maar als het aan u ligt, worden die het allemaal niet? <laughs> nou, ik ga mij niet uitlaten over namen in dit, uh, in dit spel. Ik, volgens mij moeten we eerst eens even gaan kijken welke criteria nodig zijn... welke uh, uh, kwaliteiten er uh, aan te pas komen voor deze functie. En nee, dan maar we belangrijk... gaan we kijken welke personen daarbij passen. Ja, dat snap ik. Maar deze mensen die ik allemaal noemde zijn geen Limburger... en een belangrijk criterium voor u is dat de opvolger van wekers een Limburger is. Ja, dat klopt wel. Kijk, in, in, in dat scala van, uh, van kwaliteit uh, waar ik het net over had... ...vind ik dat ook de kwaliteit Limburger zijn uh, een, een plaats zou moeten vinden. Maar waarom? Omdat Limburg een aparte positie inneemt in dit land. En het heel goed is voor Limburg om een rechtstreekse lijn te hebben in het kabinet... Uh, ook vanuit de VVD. Nou, we hoorden net Frans Timmermans, die komt uit Limburg. Uh, Ploemen ja. komt uit Limburg, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Uh, Hennis is er volgens mij geboren, dus ik zou zeggen genoeg Limburgers. Nou, nooit genoeg Limburgers natuurlijk. <laughs> maar het is waar dat uh, twee ministers van de Partij van de Arbeid uh, uit Limburg uh, komen. Maar ik, uh, Hennis, daar ga ik Hennis is VVD? Mevrouw Hennis, ja, daar kom ik op. Mevrouw Hennis is, is VVD, is geboren in, in Zuid-Limburg inderdaad, want al heel lang niet meer in Limburg, maar is inderdaad geboren Limburgse. Uh, maar dat neemt niet weg dat wij vinden dat Limburg goed vertegenwoordigd moet zijn in het kabinet. Dat is van belang voor Limburg. Limburg neemt een speciale positie in, zeker als het gaat om de internationale positie die wij hebben, grenzend aan België, grenzend aan Duitsland. En uh, dat is de reden dat wij zeggen... nou, één van de kwaliteiten waar de opvolger van Frans Wekers aan zou moeten voldoen... is dezelfde kwaliteit die Frans Wekers heeft. En ja. dat is namelijk Limburgers. Maar goed, dan zou ik als ik, ik zeeuw was helemaal op mijn achterste benen staan. Want er, staat, er zit geen enkele zeeuw in het kabinet. Ja, maar ik, ik, ik praat voor Limburg en nee, niet dat voor Zeeuland, snap ik. hè? Nee, maar dat snap ik. Maar bovendien, zo'n staatssecretaris of minister is het toch voor het land? Die is het toch niet voor een, een bepaald landsdeel alleen maar? Dat ben ik helemaal met u eens. Ik zei ook dat het één van, van de kwaliteitseisen moet zijn waar de opvolger aan zou moeten voldoen. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Ja, eh, bovendien, je kunt ook zeggen, eh, ja, die Limburgers hebben nu een kans gehad met Frans Wekers. Nou, die heeft er een rommeltje van gemaakt, dus doe no nou maar eens iemand anders. Nou, ik bestrijd dat Frans Wekers er een rommeltje van heeft gemaakt. Frans Wekers is in mijn beleving natuurlijk, uh, hij heeft het heel moeilijk gehad in het uh, debat uh, van deze week, afgelopen dinsdag... Maar het gaat mij te ver om die kwalificatie daar aan op te hangen. Ik wijd het voor een deel, in ieder geval ook, wat er allemaal gebeurd is aan het feit dat we in Nederland een belastingssysteem hebben... waarin we allemaal een klap belasting betalen en 90% van de Nederlanders via een of andere toeslag, inkomensregeling of wat dan ook... weer geld van diezelfde belastingdienst terugkrijgt. Ja. Die regelgeving is zo ingewikkeld geworden dat het haast niet meer te hanteren is... En uh, ja, ik vind ook wel dat die regelgever voort uit diezelfde Tweede Kamer... die nu afrekent met Frans Wekers... enige zelfreflectie op dat punt zou toch ook wel op zijn plaats zijn. Meneer Koning, ik hoor ze in de rest van het land al roepen. Ja, die Limburgers, dat, dat is één groot corrupt zootje daar. Moeten we die nou op die positie zetten? Ja, dat herken ik niet, dat beeld. Ik zit zelf midden in Limburg en uh, het is hier geen groot corrupt zootje, zeker niet... Uh, natuurlijk zijn er affaires geweest, die zijn opgelost. Uh, ik denk neem aan dat u doet op de affaires in en rond Roermond. Bijvoorbeeld? Nou, dat Ja, precies. Dat, is, uh, dat zijn uh, dingen die momenteel bij het Openbaar Ministerie in onderzoek zijn. En ik vind dat we even moeten afwachten wat er uitkomt, voordat we daar allerlei kwalificaties aan gaan ophangen. Nou, u klinkt zelf trouwens helemaal niet Limburgs. Dat klopt. Oh. Dat klopt, maar je kunt er toch maar wonen en werken. En dat uh, bevalt mij prima. U bent helemaal geen Limburger eigenlijk? Uh, mijn vrouw wel. En ik eh, nu ook. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Zij, we hebben even onderzoek gedaan voor u. Ja. Uh, in de Tweede Kamer zit nu voor de VVD Mark Verheijen. Ja. Uh, was ooit lid van Gedeputeerde Staten in Limburg, had uh, financiën ja, ja. daar in zijn portefeuille. Nou, ja. ik zeg: Dat is de gedroomde kandidaat dan voor u. Uh, ik zei het net aan het begin al van dit interview: ik ga nog niet op namen in we hebben in Limburg diverse mensen binnen de VVD die geschikt zijn om... die voldoen aan de kwaliteitseisen waar ik het net over had. En mogelijk dat Mark Verheijen daarbij zou kunnen behoren. Maar ik ga geen speculaties op op dit moment doen. Want ik vind dat we eerst naar de kwaliteiten zelf moeten kijken. het zou een goede kandidaat zijn, hè? Alles is mogelijk. Ja, ja. dat valt me dan weer tegen van zo'n Limburger. Import Limburger. Gewoon duidelijk zeggen, Verheijen willen we...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 Is dat een drive-by? De resten van medicijnen bedreigen ons drinkwater. Via het riool. Pardon, dat is een moeilijk woord op vrijdagmorgen. Het via het riool komen die medicijnen in het oppervlaktewater terecht. Want wij plassen ze uiteindelijk uit natuurlijk. En nu zijn er ook medicijnresten gevonden in de diepere lagen van het grondwater. En daar komt ons drinkwater vandaan. Op dit moment is de volksgezondheid nog niet in gevaar. Maar grondwaterbedrijf Vitens maakt zich wel zorgen voor de toekomst. Lieve de klerk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directievoorzitter van Vitens. Uh, gisteren hebt u de Tweede Kamer gewaarschuwd hè, voor deze medicijnresten. Hoe groot is het probleem? We hebben de eerste sporen van medicijnresten al gevonden in ons ruwe grondwater. Er is dus absoluut geen reden voor ongerustheid in het eindproduct voor ons drinkwater. Maar wat wij wel zien is dat door vergrijzing en toenemend medicijngebruik... het wel een voorbode zal zijn voor wat gaat komen. Dat is de waarschuwing die wij afgegeven hebben gisteren aan de Tweede Kamer. En het gaat inderdaad op de manier zoals ik net heel kort beschreef. Hè? We, we, plassen dat in we, dus we nemen medicijnen tot ons, we plassen dat uit... en dat zijpelt dan zo door naar dat grondwater. Ja, dat klopt. Eigenlijk twee grote bronnen... Het het uit, dus het komt van ziekenhuizen, huishoudens, maar ook veeteelt. Via de riolering, na de afvalwaterzuivering. En uiteindelijk wordt dat dan geloosd op rivieren en beken. En de andere is verspreiding via mest. Dus de grote diffuse verspreiding over het land. Dat feitelt langzaam door. En de grond die filtert wel, maar uiteindelijk loop je wel het risico. En dat is wat we in de praktijk nu zien. Dat hele kleine concentraties, resten ook in dat ruwe grondwater terechtkomen. Ja, maar dat is nu al en u zegt ook nu is het nog niet zo erg voor, uh, voor ons allemaal. Maar als dit doorgaat, jaren doorgaat, dan komen die problemen er wel. Valt er niet tegen op te zuiveren, zou je kunnen zeggen? Technisch valt er zeker tegen op te zuiveren. Maar dat vinden wij wel heel erg zonde. Als je helemaal op het einde van de keten als drinkwaterbedrijf... bent, ben je altijd verantwoordelijk voor het beste drinkwater ter wereld. Als wij als enige op het einde van de keten al die maatregelen zouden moeten nemen... dan zeggen wij van, nou beter voorkomen dan genezen. Dus technisch kan het, maar het, is een, een, uh, het zou niet in het ruwe grondwater moeten zitten in de eerste plaats. Nee. Dus niet en over 40 jaar niet. Nee, maar u zegt technisch kan het wel. Ik neem aan dat er alleen wel een enorm prijskaartje aan hangt. Daar hangt een enorm prijskaartje aan. En uh, dus en pleiten wij voor, ga nou in de keten kijken. Ga nou praten met pharma, ontwikkel medicijnen die afgebroken kunnen worden. Ga in de toelating niet alleen maar kijken op de eerste effecten van de gezondheid... maar ook de tweede effecten van de gezondheid... Ik ga actief apothekers nog verder stimuleren om het afval terug te nemen. Ziekenhuizen moeten zuiveringen plaatsen, minder minder gebruik. En dan helemaal op het einde zullen wij altijd onze verantwoordelijkheid nemen. Dus je zult altijd zuiver drinkwater krijgen. Want uh, ik, ik denk dan ook, ja, minder uitplassen, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Je moet moeilijk aan mensen vragen om het in een, in een kommetje op te vangen en dan uh, ergens naartoe te brengen naar een depot of zo. Nee, dat klopt. Maar je hebt wel minder, minder gebruiken. Uh, wat, er, wat je niet meer gebruikt, uh, terugbrengen naar de apotheker. Uh, uh, Verstandig gebruiken. Ja, dat, dat als, zijn wel als, dingen die je kunt doen. Ja. Als ik het zo hoor, uh, dan denk ik van ja, uh, ook, ook extra zuiveren. En dat gaat dan echt om miljoenen natuurlijk. Als u, als u meer zou moeten zuiveren. Ons drinkwater gaat gewoon duurder worden op, op termijn, lijkt me. Ja, je praat echt over honderden miljoenen dan wordt ons drinkwater uh, duurder. En dat is niet nodig. Als je vandaag de dag begint met in de keten allerlei maatregelen te nemen... dan is het straks niet nodig. Nee. Zou de um, farmaceutische industrie mee moeten betalen? Zoiets van de vervuiler betaalt en in dit geval ook maar bijdragen dan aan schoon drinkwater? Ja, dat is wel waar wij ook voor pleiten. Wij zeggen van de vervuiler betaalt en niet de gebruiker betaalt... Dank u wel dat u even aan de telefoon kwam. Lieve de Klerk, zij is directievoorzitter van Vitens. De ochtend. Stand.nl. We gaan naar de afronding van die uh, kwestie in Stand.nl. Dat gaat dus over de ondernemers in het grensgebied. Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Dat is de stelling. Daar wordt veel op gereageerd al de hele ochtend. Maar we moeten toch vaststellen dat veel mensen het gewoon oneens zijn met die stelling. En dat zijn natuurlijk mensen die vooral aan hun eigen portemonnee denken. Al de hele ochtend staat het percentage op 90% oneens. 10% derhalve eens. Bijna 900 mensen gestemd. Hier nog wat reacties. Um, de Nederlanders hebben het al zwaar genoeg. De regering plukt mensen kaal. We moeten wel uh, goedkoop tanken. Um, oneens, want hiermee geven we de regering een signaal dat het echt anders moet. En ook Hank Megens zegt dat onze regering moet ervoor zorgen dat wij niet meer over de grens gaan tanken. Nou, de BOVAG luidt de alarmklok, want pomphouders in de grens die worden dus de dupe van die accijnsverhogingen. Veel klanten tuffen naar België of naar Duitsland om daar te tanken met 30 cent per liter korting. En daardoor lopen dus die tankhouders meer dan een kwart omzet mis. En de overheid is ook nog eens een keer een flink bedrag aan belastinginkomsten kwijt. Um, we gaan erover doorpraten met Peter Kavelaas. Die uh, is als een bekende, want die hadden we, dacht ik gisteren ook alleen meneer Kavelaas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Toen over een heel ander onderwerp trouwens. Yeah. U bent uh, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Um, even de stelling. Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Wat is uw reactie? Nee hoor, niet, uh, niet mee te stoppen. Uh, uh, dit, uh, het is gewoon een gegeven dat die uh, prijsverschillen er zijn. En uh, als die er zijn, dan, uh, dan, dan moet men zo goedkoop mogelijk uh, zien te denken. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. En dat past ook in het vrije verkeer wat we in Europa willen. Uh, en daar zit ook eigenlijk een knelpunt in. Uh, elk land is hier uh, heel erg vrij in, uh, in hoe die, uh, zeg maar die, uh, die accijns en ook de btw vaststelt. En dat is op zich enerzijds prima. Maar anderzijds krijg je dit soort verstoringen. Dus uh, ja, je moet twee dingen doen als regering. Of je moet uh, kijken hoe, uh, hoe de tarieven en, uh, in het buitenland land zijn en je moet het daarop afstemmen, of je moet zeggen we gaan op Europees niveau naar één acteintstrief. Ja, dat klinkt uh... toch heel logisch ook lijkt me om dat te doen. Ja, dat is ook wel logisch. Maar ja, we zijn inmiddels met 28 lidstaten en probeer die maar eens een beetje op één lijn te krijgen. En de, de accijnsen zijn wel een beetje, zeg maar, op elkaar afgestemd. Maar uh, voor een deel natuurlijk ook niet. En eerlijk gezegd, denk ik zelf, met die huidige open grenzen, hè, die we allemaal willen, dat, uh, dat, daar, uh, dat daar meer eenduidigheid moet komen. Dus dat je inderdaad tot een afgestemd uh, accijnstarief moet, uh, moet komen. Ja. Maar Goed. Ja, de lidstaten zijn er in het algemeen nogal op tegen. Omdat die, uh, ja, die willen gewoon niet dat Brussel meekijkt mee in, uh, zeg maar, in hun inkomstenportemonnee. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat dat is ook hier duidelijk zichtbaar. Nou ja, je ziet ook wat er in Nederland gebeurt. We moeten uh, bezuinigen. We moeten miljarden op tafel zien te krijgen om, uh, om, om de, de, de, ja, de eindjes aan elkaar te knopen. En dan is dit natuurlijk wel een mooi instrument om uh, op die manier geld in de schatkist te krijgen. Ja, het al ja, zeker. In het algemeen zijn accijns een uh, goed instrument om geld in de schatkist te krijgen. Maar uh, de, voor, voor elke regering weet, en ook, uh, ook, ook de huidige regering... en ook uh, nou ja, inmiddels de vorige staatssecretaris... Uh, die weet dat, uh, uh, dat, dat grenseffecten heel belangrijk zijn. Vooral ook omdat het meestal niet alleen om de desbetreffende goed gaat. Hè, bijvoorbeeld benzine of ja, het kan ook met te pakken, et cetera, zijn. Maar als men dan eenmaal die grens overgaat om daar iets te halen... dan kopen we natuurlijk ook een heleboel andere dingen. Althans, die kans is vrij groot. Dus uh, als je zo'n maatregel inzet om meer belastingopbrengsten te krijgen, dan loop je de kans niet alleen dat tegen gaat vallen, omdat men inderdaad de grens overgaat voor dat goed, maar gelijk nog een heleboel andere goederen mee neemt die dan ook niet in Nederland worden gekocht. Ja. En daar de belastingopbrengst dus ook van dalen. Dus het, het spin-off effect is, kan vrij groot zijn. En hier is overigens ook nou ja, ik heb er zelf uh, vorig jaar over gewaarschuwd, maar ook het VNO bijvoorbeeld heeft heel uitdrukkelijk aan de bel getrokken dat, uh, dat dit een, een heel reëel risico is uh, dat zich voor zou gaan doen. Ja. En dus ik heb... het is natuurlijk een beetje naïef uh, van, uh, van politiek Den Haag, denk ik. Ja. Uh, korte termijn denken vooral, uh, komt het dan op neer. Uh, Mee blijft aan de lijn. Ik kom zo meteen graag nog even bij u terug om de reacties door te nemen. We gaan nu even naar de bellers. Als gezegd, de hele ochtend al 90 om 10. 90% oneens, 10% eens. Uh, ruim 900 mensen nu gestemd. Op die stelling dus, Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo dan, met wie? Erik-Jan Erik Heuvelman, ook oh, wel gelijk al van de beurt. Ja, ik ben het eens met de stelling. Ja, en handel je daar zelf ook naar? Uh, nou, ik woon in het westen, dus ik heb die keuze helemaal niet. Dan... Uh, dat, dat is punt 1 al. En... Uh, maar punt 2 is gewoon belastingontduiking. Belastingontduiking, zeg je? Ja. Nou ja, we mogen toch gewoon de grens over en dan als je daar toevallig gaat tanken is, lijkt me dat geen belastingontduiking. Nou wel, want je betaalt op dat moment geen belasting en ook zijn ze, maar we maken vervolgens wel gebruik van die faciliteiten die, ja. die, die wij dus in het westen allemaal moeten betalen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Richard. Richard. Goedemorgen. Nou, ik ben het oneens met de stelling. En om de dood eenvoudige reden, um, voor jaren terug werd er eerst gezegd van als de benzine 2,50 gulden wordt, dan breekt de pleuris uit in Nederland. Met name door de AWB en de BOVAG werd dat uh, op tafel gegooid. Ja. Als we nou terug gaan rekenen, moeten we eens eventjes kijken wat we nu per liter aftikken. Ja, maar dat was het nog in de gulden tijd, die 2,50. En nu betaal je wat nou voor een euro loodvrij is 1,68, zoiets, 1,70. Ja, ja, zoiets in, in, in die geest, ja. als je naar de rondom, om, om ons liggende landen kijkt, het is niet meer normaal wat we hier moeten betalen aan de brandstof. Dan nou gaat het helemaal nergens om. Maar als je kijkt wat voor blunders dat er in Den Haag gemaakt worden... als je kijkt naar de minister van Financiën... het gaatje moet weer gedicht worden door de mensen die aan de pomp staan. Ja. Het ene gaatje wordt met het andere gaatje gedicht. Ja. Je moet vakmensen op, op de plek neerzetten waar ze horen. Uh, Oké, okay, dus dan moet het maar een pomp houden misschien op... Uh, een, een Limburgse pomp houden dan misschien het liefste, Als we dan die wens uit Limburg ook even honoreren. Stan.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met Wiede Huffing uit Vreden in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil even reageren. Ik ben er uiteraard hier oneens mee. Uh, want in het verleden was het zo dat de Duitsers uh, in Nederland diesel, koffie en tabak kochten. En daar is nu alleen nog maar de koffie van overgebleven. En ik woon zelf in Duitsland en ik ga uh, altijd hier de grens over om te tanken. En nu is het zo, en dat is het grootste probleem bij de tankstation aan de grens dat die hun Duitse klanditie missen. En daar gaat het om, want die, de Nederlanders die kwamen altijd al naar Duitsland... om benzine en uh, alcohol bijvoorbeeld te kopen. En uh, nu valt het uh, voor die pompstations aan de grens helemaal weg. Want gisteravond was het bij die uh, beoogde uh, station bij Avia 1,38... en hier in Verenigde betaal ik 1,32. Dus stel maar uit. Ja, dan is ook niet zo heel veel verschil dus. Ja, van 1,38 tot... Dat zijn 6 cent. Maar ja. ze missen de Duitse klanditie. Die komen niet ja, meer aan Europa. Ja, ja, ja, ja. over. En waarom is dat dan eigenlijk? Want waarom... U ging dus bijvoorbeeld eerder in Nederland tanken, zegt u. Waarom? Ja, waarom? Dat, we hebben een heel ander belastingssysteem voor de auto's. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. En de uh, diesel was altijd goedkoper hier uh, over ja. de grens. Okay. En daar hebben die tankstations ook van geleefd. En die verkochten daarnaast ook nog hier koffie en tabak. Ja. Maar de, die, die hadden uh, de meeste klanditie van Duitse uh, klanten die, die Nee, en dat valt helemaal weg. Oké, okay, dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja, ik ja. ga snel terug naar uh, Peter Kavlaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit. Ja, iemand die in Amsterdam zit, die zegt van... Uh, ik ben het uh, oneens, die noemt het zelfs belastingontduiken. Maar ja, als je daar zit, is het makkelijk praten natuurlijk. Want dan heb je niet direct een grens in de buurt... waar je overheen kan, waar het, waar het inderdaad soms 30 cent goedkoper is. Ja, ja, ja nee. en van ontduiking is natuurlijk helemaal geen sprake. Dit, dit wordt vooral veroorzaakt door uh, verschillen in belastingssystemen. En, in, en er wordt natuurlijk in Duitsland ook gewoon wel accijns geheven. Alleen het is daar een stuk minder. En bovendien denk ik dat heel Nederland, als je naar het zuiden op vakantie gaat... zal allemaal in Luxemburg stoppen. Omdat daar uh, de accijns zo laag is. En dan noemen we dat toch ook geen ontduiking. Dat we daar ja. uh, gaan tanken in plaats van uh, net in België of in, uh, of in Frankrijk. Ja. Dus nee, dat is, dat, dat is zeker geen ontduiking. Uh, um, wat natuurlijk ook door de pomphouders met name wordt aangevoerd... is natuurlijk, zij, zij hebben er zelf last van. Hun eigen boterham zien ze. Uh, weg, uh, weglopen ongeveer ja. de, de, de tent uit. Maar die zeggen ook van ja, dit is natuurlijk voor de schatkist ook helemaal niet goed, want uh, ja, de, nu lopen, uh, loopt de schatkist ook geld mis. Dat, dat is natuurlijk wel een punt. Ja, nee, dat gaat zojuist ook al aan. Het, het, het, het zou wel eens een, een aanverrechts effect kunnen hebben op de schatkist. Uh, zeker uh, ook omdat het natuurlijk bij een heel veel grensstreek hebben. Dus daar zitten ook heel veel pomphouders. We hebben dan in het verleden dat punt ook al eens gezien. Toen zijn de pomphouders zelfs in verband met een accijnsverhoging gecompenseerd, wat toen weer in strijd bleek met het Europees recht. Uh, maar het is natuurlijk wel zo ja, in het Westen zitten ook wel heel veel pomphouders. Dus dat, dat zal nog wel meevallen denk ik. Men heeft ook ongetwijfeld ingecalculeerd dat er wat, uh, zeg maar, in het buitenland wordt getankt. Maar wat ik nog als grootste uh, probleem denk ik, uh, zie daarna is het feit dat men, wat ik net ook al aangaf, men ook andere boodschappen in het buitenland ja. gaat doen. Uh, en daar gaat consumeren. En daar ook uh, zeg maar, dus uh, voordelen uit. En die belastingopbrengst hè, van die, op die consumptie en ook de accijnsen die daarop zitten, als men gewoon daar wat alcohol haalt of wat, uh, wat, wat uh, tabaksproducten, uh, dat missen wij dan in Nederland ook. Dus het, het, het spin-off effect zit hem, uh, zit hem duidelijk ook in de andere goederen die men dan gelijk maar meeneemt. Ja. En u zei het al, eigenlijk is de oplossing gewoon naar een, een, ja, een soort Europese tarief te gaan, uh, wat dat betreft. Uh, maar ja, dat, dat is ook op andere onderwerpen wel gebleken, dat is nog niet zo heel makkelijk geregeld. Nee, dat is, nou, bij, de, ja, bij, bij inkomstenbelasting en vennootschapbelasting is dat eigenlijk on, onmogelijk. Maar bij de, uh, ja, wat wij noemen de indirecte belasting. Dan hebben we het over de accijns en ook over de omzetbelasting. Uh, is er op zich al veel meer geregeld. En zou je nog best wel een paar stappen verder, uh, verder kunnen gaan. Uh, en, en proberen die tarieven meer op één, uh, één lijn te krijgen. Maar goed, dat is, daar is dit probleem natuurlijk niet meer opgelost. Want dat, dat kost ongetwijfeld de nodige tijd voordat je zover bent. Uh, maar ik zou daar voor, voor die heffingen wel, uh, wel voor zijn. Ja. Ik denk dat op dit moment uh, men gewoon uh, als, als Nederland. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor binnen de hele Europese Unie voor alle landen. Men moet gewoon, eh, als je iets met die accijns doet, heel goed opletten dat het verschil met de burenlanden eh, betrekkelijk klein blijft. En het grappige is dan, als je dat doet, dan gaan die tarieven natuurlijk vanzelf naar elkaar. Want we zijn uiteindelijk grenzen we met z'n 28 ja. natuurlijk allemaal... hoe dan ook op de een of andere manier aan elkaar. Nou, dat is in ieder geval een van de mooie uitdagingen... voor de nieuwe staatssecretaris, want uh, die gaat er uiteindelijk over. Uh, dank dat u uh, ja. even naar de telefoon kwam. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. U kunt blijven stemmen natuurlijk op die stelling. Die blijft de hele dag op de site staan. www.stand.nl Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft gesproken... met twee leden van Pussy Riot die in Nederland zijn. Timmermans beloofde dat Nederland ook na de Spelen met Rusland... in gesprek blijft over mensenrechten en homorechten. En hij herhaalde ook dat wegblijven in Sochi geen zin heeft. In april gaat het pensioen van een half miljoen mensen iets omlaag. Zo'n 38 pensioenfondsen verlagen de uitkering... omdat ze niet voldoen aan de vereiste dekkingsgraad... zegt toezichthouder de Nederlandse Bank. Dat zijn er minder dan vorig jaar. Toen waren het er 66. De communicatiegegevens van iedereen die de komende weken voor de Olympische Spelen in Sochi is... worden opgeslagen en drie jaar lang bewaard. De Nederlandse sporters, journalisten en andere betrokkenen zijn daar niet over geïnformeerd... blijkt uit de rondgang van het journalistieke platform De Correspondent. Dat zijn gegevens over bel- en internetgedrag. NFC Utrecht heeft zich versterkt met aanvaller Danny Koevermans. De oud-international van 33 was transfervrij... Koevermans is de vierde nieuwe speler van Utrecht. De club is erg actief deze transferperiode. Utrecht contacteerde onder andere al de Franse verdediger Del Pierre en de Spaanse middenvelder Quesada... die de jeugdopleiding van Barcelona doorliep. En dat zijn de hoofdpunten. A ah, en de WB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Op de A4 Delft richting Amsterdam is op het Knoop- Prins-Klausplein... de verbindingsweg naar de A12 richting Utrecht dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... via de A4 en de N11 via Alphen aan de Rijn. Er was een ongeluk op de A13... De reisschokken zijn weer vrij van Den Haag naar Rotterdam. Bij de Alfred Berkel en de nog twee kilometer. De Ochtend. We gaan het laatste half uurtje in van De Ochtend op deze vrijdag. Boekhandel Heinen in Den Bosch. Onderdeel van Polaren moet dicht. En daar is de vaste clientele niet erg blij mee. En we gaan luisteren naar de laatste bijdrage van verslaggever Martijn Grimiers. Die staat tussen de verzamelde kunstpers bij de expositie van Marcel Wanders... in het Stedelijk Museum in Amsterdam...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 side Zaten ze in het harde en drokker segment van de popmuziek. En ineens in 1991 met een wat sloomliedje en een grote wereldhit. Mr. Bacon, to be with you. Boekhandel Heinen in Den Bos die moet blijven. Tenminste, die conclusie zou je kunnen trekken... uit het aantal steunbetuigingen voor deze winkel. In de grote kerk daar in Den Bos, zijn tot nu toe een paar honderd mensen langs geweest om hun verhaal te doen. Zag NOS-verslaggever Roel Pauw. De rode loper ligt uit voor al die mensen die naar de grote kerk in Den Bosch komen om te vertellen hoe belangrijk ze het vinden dat er een goede boekhandel is in de stad. En als je boven aan de trap staat, dan zie je die boekhandel ook. Onder verschillende namen al 150 jaar aanwezig in de stad, maar nu is de deur dicht, want boekhandelketen Polare is in financiële problemen gekomen. Ja. Achter een tafeltje in de kerk zitten een paar auteurs uit Den Bosch en omstreken. Dag, ah, wat ja. was uw naam? En zij schrijven op waarom mensen vinden dat eh, boekhandel Heine moet blijven... of misschien zelfs moet terugkeren in zijn oorspronkelijke staat. Vertel. Ja, jammer natuurlijk, anders zou ik hier niet staan. Ja, zou er dan een zelfstandige boekhandel moeten komen wat u betreft? Of gewoon een nieuwe keten? Ik heb niet zo heel veel vertrouwen in zo'n keten, eerlijk gezegd. Liever een zelfstandige boekhandel. Je komt uw verhaal vertellen. Ja, ik ben ontzettend geschrokken. Ja? Een vriendinveld die zei, weet je, ik sta bij hij, die is dicht. Ik zei... Het is jammer dat de luisteraars uw gezicht niet kunnen zien. Want uw mond viel een halve meter open. Ja, nou, die was ook zo. Ik was zo ontzettend geschrokken. Als ik vrienden krijg, dan zeg ik altijd, we moeten even naar Heine. Dat is de boekhandel. Die hebben alles. Het, het gebouw, als je binnenkomt, het eiken, de, de trappen, de, de, hoe het ingericht is. Ik ga hier altijd naartoe. Ik heb nu mijn eerste kinderboeken voor mijn twee kleinzoons gekocht. Die zijn een en anderhalf. En dan kom ik daar mijn kinderboeken. En dat doe ik totdat ik er niet meer ben. Maar die, mijn zonen krijgen, zijn nu 40 en 37 bijna, krijgen altijd met kerst een boek. Die koop ik zelf ja. en het is altijd goed. Hein hoort bij Den Bosch, dat is één. Maar ja, vroeger hoorde de tram misschien ook bij Den Bosch nee, en die niet. rijdt al even niet meer. Nee, dat weet ik. Maar ik vind een goede allemaal en dat maakt niet uit in welke eeuw je ook leeft, maar een boek hoort er wel bij. Uh, ik heb het Rob, ik heb hier nog een klant voor je. <laughs> U moet een nummertje trekken bijna. Ja, dat wil ik niet, want ik uh, moet heel erg moet uh, druk aan de slag. Ja, blijkbaar zijn er veel mensen ja, die zich uh, melden. Ja, terecht. Want het uh, is de beste boekwinkel uh, van de bos. Die moeten we blijven houden. Hij ah, hier is een plekje ik, vrij. Nou ja, het is ook een prachtig pand natuurlijk. Het hout. Uh, dus het pand vraagt om een snuffelvriendelijke boekhandel. Waar je hem kunt verwijlen. Ja? Dat is een mooi woord. Ja, verwijlen. verwijlen. Ja. Precies. ja. Tevreden tot nu toe? Uh, ja, ik vind het echt fantastisch hoeveel mensen er al lang zijn gekomen... die speciaal hier naartoe komen om gewoon uh, ja, de mensen van Heijnen... een hart onder de riem te steken en te vertellen... Uh, waarom zij een boekhandel in Den Bosch willen. Ik had niet <laughs> verwacht dat het er om negen uur s ochtend al zoveel zouden zijn. Zulke schatten allemaal. Als dus laatste hoorde u schrijft Nienke de Jong. En die actie daar in Den die duurt nog een half uurtje. De internationale kunstmedia zijn allemaal neergestreken in het Stedelijk Museum. En Martijn is onze verslaggever, is daar ook bij. Hij volgt de hele ochtend al conservator Ingeborg de Rode. Zij heeft een overzichtstentoonstelling over ontwerper Marcel Wanders in elkaar gedraaid. Martijn, was het absolute topstuk van deze tentoonstelling? Wat was dat? Ja, Het hoogtepunt van de tentoonstelling, de overzichtstentoonstelling van Marcel Wanders uh, had je nog te goed. Uh, Ingeborg de Rode. Ja, we, staan, we staan allemaal prachtige objecten hier om me heen. Not a Chair, he, de Not Chair, het bekendste werk waar het allemaal mee is begonnen voor hem. Maar we staan bij iets ja, een beetje klein. Dat klopt, het is ook maar één van de hoogtepunten. Hoor. Het volgens mij we hebben een heleboel hoogtepunten. Maar ik vind het een heel belangrijk object. Het is inderdaad een kleine vaasvorm... Uh, uit uh, 1999. Dat is heel belangrijk, dat jaar ga ik zo vertellen waarom. En het is driedimensionaal geprint. Uh, tegenwoordig is dat heel gewoon. Hè. Bijna heel veel ontwerpers werken daarmee. Allerlei sieraden kan je driedimensionaal geprint kopen. Dat is dan meestal van polyamide, hè. nylon uh, waar het onder bekend is. Maar dit is, voor zover ik weet, het eerste product ter wereld wat driedimensionaal geprint is. Die techniek die werd vroeger vooral gebruikt om het maken van modelletjes. Of architecten gebruikten het om iets drie even snel te kunnen maken. Zodat ze konden zien hoe dat ruimtelijk allemaal ging werken. Maar dat was dus nooit als eindproduct bedoeld. En dit is een vaasje. Dat heeft Marcel ontworpen voor de gemeente Eindhoven als relatiegeschenk. Het was een speciaal project in Brabant. Waar ontwerpers voor allerlei steden relatiegeschenken ontwierpen. En hij bedacht dus, voor zover ik weet als eerder... Dat je ook een eindproduct kan maken met dat drie-dimensionaal printen. En 1999 was dus echt heel vroeg. Want dat is inmiddels al 15 jaar geleden. Ja. Laten we nog een klein stukje verder lopen over de tentoonstelling. Op de achtergrond trouwens steeds muziek. Ook gemaakt door Marcel? Nee, de muziek is van componist Jacob Ter Veldhuis... Die is speciaal voor deze tentoonstellingen gemaakte muziek. Hij past vooral, daar is hij ook voor bedoeld, heel erg goed in de zwarte zone. Waar je het wat meer autonome werken hebt. En we echt een theatrale creatie hebben gemaakt. Dat is natuurlijk ook mede door Marcel bedacht. Jacob Ter Veldhuis heeft daar dus deze soundscape bij gemaakt. Ik vind dat het ontzettend goed past bij elkaar. En dan gaan we uit de tentoonstelling en dan gaan we hier het, het hoekje om en dan komen we bij de bar. En ook daar is Marcel Wanders aanwezig, tenminste een product van Marcel Wanders. Ja, Marcel is behoorlijk veelzijdig. En van producten tot interieurs tot gebouwen gaat. Maar hij heeft daar nu toch nog weer iets aan toegevoegd. Want hij heeft een cocktail ontworpen. De spin up cocktail. Nou, natuurlijk zoals de titel van de tentoonstelling is. Samen met de Bols. En nou, die wordt vandaag gelanceerd. Nou, uh, zullen we erop gaan toosten dan maar? Ja, dat zullen we doen. Want ik uh, proef hem nu ook voor het eerst. Nou, even een klein slokje nemen. Hmm? Met uh, nog een rietje. Echt heel lekker. Beetje zuurig hè? Ja, maar dat vind ik wel lekker. Hè? Er zit munt in en zo. en uh, Het is met neef gemaakt. Eigenlijk zitten in die cocktails zitten ook allerlei aspecten die in de rest van Marcels werk zitten. Hele traditionele elementen met hele vernieuwende dingen. Dat zie je eigenlijk steeds terugkomen in zijn werk. De overzicht tentoonstelling gaat morgen open voor het publiek. En is te zien tot 15 juni. Conservator Ingeborg de Rode, bedankt. Graag gedaan. KHO en CRV, Radio 1, de ochtend. Dat en een van zijn grote hits, my life. De ochtend mediaforum. Vandaag met Jacobine Geel, tv-presentatrice bij de NCRV en Erik Nomen is hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Hartelijk welkom, allebei. Goedemorgen. Um, Erik, eerst even met jou beginnen, want uh, op de website van Nieuw Revue, daar staat een uh, rectificatie. Um, ik lees daar dat de vriendin van Beeldend kunstenaar Peter Klashorst toch geen aids heeft. Nee. Op de cover van de laatste editie van het blad stond met grootletters en dan citeren we Klashorst in Cambodja met daaronder uitgemergeld en weer in bed met de prostituee die hem aids gaf. Ja. En wat is er nu precies gebeurd? Nou, um, wij hebben het stuk gepubliceerd. Daarin vertelde Peter Klasshorst uit. We hebben een, uh, de geschiedenis is een beetje... Uh, in de Volkskrant stond een heel groot interview uh, door Robert Vuijsje... met Peter, die uh, weer in Nederland was en uh, ja, aids blijkt te hebben. Toen uh, is hij daarna vertrokken naar uh, Phnom Penh, naar Cambodja. En toen hebben wij een, een nieuw interview met hem gedaan. Van ja, uh, je hebt zo'n ernstige ziekte, waarom ga je dan naar Phnom Penh? Nou, dat is een uh, soort uh, vlucht voor de liefde. Hij, uh, en hij vertelde daarin uitgebreid over het feit dat zijn vriendin ook AIDS had. En dat hij heel graag in haar armen wilde sterven. En dat ze met z'n tweetjes... En, nou, dus wij hebben dat opgetekend uit zijn mond. En toen bleek twee dagen na publicatie dat zij helemaal geen AIDS heeft. Ze was wel heel erg ziek, maar dat bleek een infectie te zijn... En ja, op zo'n moment voel je je als blademaker natuurlijk... ja, uh, verantwoordelijk voor je covertekst. Hoe kwamen jullie erachter? Ik neem aan, die vrouw die leest niet elke week de nieuwe revue. Nee, nee, uh, onze verspreiding in Phnom Penh is vrij beperkt. Dus wat dat betreft kregen wij telefoontjes van uh, mensen die Peter weer kennen... en mm. die waarschijnlijk ook contact met haar hadden. En Peter zal al, in, in, al zijn enthousiasme hebben gezegd... nou, de test kwam uh, positief eruit, dus ze heeft geen aids. Mm. Maar ja, daardoor kwamen wij natuurlijk wel in een beetje in een kwaad daglicht te staan. Dus heb ik meteen een stuk geschreven, zowel op de site als in het blad, dat we heel blij zijn dat ze het niet heeft... maar dat wij gewoon niet puur op grond van wat Peter heeft gezegd... dat hadden kunnen stellen en dat we onze excuses in ieder geval naar haar uh, wilden aanbieden. Nou, Klashorst, uh, ja, die, die heeft er al jarenlang geen geheim van gemaakt... dat hij uh, op allerlei manieren uh, nou ja, laten we zeggen, het bed deelde met uh, met name vrouwen in Afrika... en ook uh, trouwens daar in Cambodja. Even luisteren wat hij daar in gesprek met een van de jakhalsen... van de Wereld Draait Door over zei. Peter Klashorst raakte zo geïnspireerd door exotische schoonheden... dat hij jarenlang in Afrika en in Azië woonde. En daarmee, god mag weten hoeveel vrouwen vaak onbeschermd de liefde bedreef. Hoe is het met je? Alles positief. Zero positief in dit geval. Dat was wel een zo'n joh. Nou ja, je moet de humor er altijd in houden, vind ik. Ja, het is een bijzondere knakker, die uh, Klas Horst, Dat kunnen we wel uh, vaststellen. Um, reden te meer om denk ik, hier aandacht aan te besteden... is dat hij daar een soort vage theorie over had... Uh, dat, dat hij die ziekte had gekregen... omdat hij nu eens monogaam was geworden. Ja, nou ja, hij had sowieso al hele ingewikkelde theorieën... over hoe hij heel lang niet uh, HIV uh, besmet uh, heeft kunnen raken... Ik weet niet hoeveel mannen dat hebben uitgeprobeerd en hebben nagedaan. Ik hoop heel weinig. Ik ben zelf ook heel blij dat ik nooit het bed met Peter Klashorst heb gedeeld. Hoe dan ook, hoe veilig het ook allemaal was. En dat hij dan, na. ja na een tijdje misschien een hele tijd met één iemand het bed deelde, maakt dan misschien niet zo heel veel meer uit. Zit jij aan de kant, want ik, ik las ook in, de, ik heb dat interview in de Volksland ook gelezen, ik heb ook, ik heb ook wel eens een keer zijn biografie gelezen, en als je dat dan allemaal leest, denk je dat hij er überhaupt nog is, uh, nu. Hè. Ja, hij is een de mirakel, de... die man die heeft uh, zoveel onbeschermde seksuele contacten gehad, dat, uh, ja, ik neem aan dat hij niet de God geloofde, ja, nou maar ja, die God op zijn blote Het ging mag hier, danken, het dan het ging, dat het nooit erger is geworden. Het ging hier, uh, welke kant moet het nou, ik ik staan eigenlijk? daar kwamen veel verontwaardigde reacties op, in gezonde brief ook, in de ook gaan zo van waarom geef je deze man eigenlijk een podium en probeer je daar ook nog? Ja, uh, hij heeft het eigenlijk allemaal in zichzelf te danken. Ja, nou, laat ik zeggen dat ik het dat ik dat interview gelezen heb, dat het mij moeite kostte om voor de interviewer of voor de geïnterviewde heel veel uh, vanzelfsprekende sympathie op te brengen, dus dat dat valt mij zwaar en ik. Maar dat gaat over eigenlijk hele andere dingen dan deze rectificatie. Ik vind eigenlijk dat, dat eerder Peter Klashoort... ze iets had moeten rectificeren als er al gerectificeerd was. Want je mag aannemen dat iemand die dan zo lang met één vrouw... het bed deelt ook weet of ze wel of niet besmet is. En dat vind ik dan eigenlijk meer iets aan hem... om zich daarvoor te schamen dan, dan aan jullie. Maar goed, het ja, is keurig en jullie hebben het heel gezet, zwaar op de cover het het netjes, gezet. Dus dat is dan misschien wel oké. Okay. Maar nou. Ja, ik... ik ja, ik, ik, vind het, ik vind het gewoon een heel, ik vind het een heel ingewikkelde verhaal. En ik vind wat, wat, ik, wat ik met name ingewikkeld vind... maar daar hebben we het nu eigenlijk helemaal niet over... maar dat hij zegt, ja, ik ben nu heel positief en daar hoef ik me niet voor te schamen. Dan denk ik, ja, maar de manier waarop je het nu geworden bent... vind ik iets wat niet zich helemaal aan het morele discours kan onttrekken. Hmm. Dus eigenlijk vind ik dat je in dit hele specifieke geval... misschien wel een heel klein beetje moet nou, schamen. Ja, daar ben ik het dus apart mee oneens. Uh, daarom is het ook zo leuk dat we nu met z'n tweetjes ja, voor die en, microfoon en we staan. we gaan elkaar nu onthouden ook, hè? Ja, nu, nu weet ik wie je bent... Uh, uh, nee, ik vind dat. Uh, kijk, Peter Klashorst, uh, die, uh, die, die maakt een keuze. Die wil uh, zich uh, zo enthousiast mogelijk seksueel kunnen uiten. Die uh, jaagt de liefde naar zijn grote romanticus. En dat betekent dat hij ook allerlei risico's neemt. Peter Klaassoos zal nooit zeggen dat het een schande is... dat het eens hem opeens is overkomen. Het is een nee. gevolg van al zijn, zijn handelingen. Nee, Daar neemt hij ook niet. alle consequenties voor. Ja. En wat dat betreft heeft hij geen enkele reden om zich daarvoor te schamen. En dat je die man af en toe interviewt, dat vind jij ook wel te rechtvaardig. Ja, natuurlijk. Peter Klaassoos is een interessante schilder. Hij, is, uh, hij heeft een interessante kijk op de Nederlandse samenleving. Hij heeft een interessante kijk op seksuele politiek. Wat dat betreft hoef je niet met hem eens te zijn. Ja. Maar in Nederland is het natuurlijk zo dat wordt algemeen algemeen... Nou, schaamte, schaamte, schaamte... Nee, nee, nee, ik, het, gaat met niet, seksualiteit het gaat mij niet, Of een heel even onderbreken kan zou zijn, maar dan vind ik ook dat je iemand die een andere mening heeft ruimte moet kunnen geven. Nog heel kort: ik, ik wil geen oordeel hier uitspreken over het feit dat hij met heel veel vrouwen het bed heeft gedeeld, maar ik vind dat heeft hij dus heel veel jaren onbeschermd gedaan. En uh, dat is niet alleen voor hemzelf misschien van enig risico ontbloot geweest... maar ook voor de ander. En dat, daar zit mijn morele bezwaar tegen. Al Als de vrouw niet verkracht heeft, kan ik zeggen... dat het waarschijnlijk in goed overleg is gebeurd. En ja, die nemen dan allebei dat risico. Okay. En dat is niet aangenaam, dat betekent dat het vervelend is... Maar het zijn volwassen mensen die de keuze maken. We wensen Peter wordt veel sterker. Ja, um, onderzoek, journalistiek en documentaires zijn helemaal hot. In heel veel bestaande titels. Bijvoorbeeld één Vandaag, maar ook Trots Radar... die komen ineens met allerlei documentaires. Uh, Jacobin, snap jij dat? Nou ja, er is natuurlijk een enorme fusiebeweging aan de gang... achter de schermen in uh, Hilversum. En uh, dat betekent dat uh, zolang wij toch in een bestel zitten... publiek bestel, waarbij ook uh, iets als ledenbinding... hoe je het keert of wendt, uh, nog belangrijk is... en een bepaalde gevoelswaarde met zich meebrengt... dat mensen dat omroepen ergens onderscheidend willen blijven. En dat, dat gaat dan vaak via de band van de inhoud, gelukkig. Hè? <laughs> via het oppervlakkige kunnen ze niet, zich niet oh. onderscheiden... maar wel via de band van de inhoud. En een documentaire is natuurlijk een bij uitstek inhoudelijk... Uh... Uh, genre zou je kunnen zeggen. Dus dat begrijp ik op zichzelf wel. Uh, ik merk het ook gewoon binnen mijn eigen vakgebied bij de NCRV... waarbij levensbeschouwing heel lang toch ja, een beetje verbreed werd... tot uh, mensen uh, zijn samen op deze wereld. Hè. Dat was toch een beetje het gevoel van de NCRV. En ja, sinds de fusie van de met de KRO is er toch ook weer de ambitie... om iets nadrukkelijker dat eigen levensbeschouwelijke verhaal neer te zetten... juist in onderscheid met de KRO. Dus ook op dat terrein merk je dat daar gezocht wordt naar... Kleine markeringsmomentjes. Goeie zaak, Erik. Nou ja, um, het is hartstikke leuk wanneer uh, bepaalde pijlers. Uh, zichzelf wat proberen te profileren. Uiteindelijk is deze eerste fusiestap natuurlijk een, een, een eerste stap... daadwerkelijk in een heel proces... dat zal gaan naar de opheffing van de omroepen. En in zekere zin hoeft dat helemaal geen slechte ontwikkeling te zijn... als je kijkt naar landen om ons heen. Dat uh, het feit dat je toevallig een goed verkopende televisiegids... aan de man weet te brengen... betekent dat je een bepaalde hoeveelheden de zendtijd krijgt. Dat is natuurlijk eigenlijk van de zotte. Dus ik kan me voorstellen dat je een goede pluriforme... nationale omroep kunt krijgen zonder de omroepen in al die kleine pijlertjes hun gang te laten gaan. Wat daar tegenover staat is altijd weer... ik geef altijd maar weer het voorbeeld... de Lastaanse verhaal of de BBC... die heel veel moeite nu doen om contact te maken... met hun kijkers en lezers. En dat gebeurt hier in Nederland natuurlijk eigenlijk al via die omroepen... die met elkaar geloof ik 3,5 miljoen leden hebben of zoiets. Ik wil nog één ding met jullie bespreken... want daar is veel aandacht voor geweest. David Hesselhoff, dat is de man van Baywatch... en hoe heet dat anders ook? Nightrider. Nightrider natuurlijk, neem me niet kwalijk. Gisteren was hij er en dat... Ik kan bijna niemand ontgaan zijn, want dat zat echt uh, overal. Uh, met rode Baywatch jas aan, oranje reddingsboei in de Koen en Sanders show bijvoorbeeld. David Hasselhoff. Yeah. The one and only. We're yeah. big fans of you uh, David I can't believe you guys are still playing looking for freedom. Yeah. <laughs> Please come out to the Accelerator Tour and we love the 80s and 90s. We'll be back in October and uh, and God bless, man. And do cool, you want some man. herring in a doggy bag? Uh, no, I'd like a doggy in a herring herringbag. <laughs> <laughs> Jacobien, wat vind je daarvan? Uh, moet het echt? Het is alweer 15 <laughs> jaar geleden. Nee, maar kijk... Ja, ik wens David Hesselhoff, net als Peter Klashorst, echt <lacht> al het goede in dit leven. En ik hoop echt dat hij achter de schermen ook nog iets anders heeft om zich, uh, zijn identiteit mee waar te maken. dan alleen die rode boeien. Ik vind het persoonlijk <lacht> van een treurige niksigheid. dat je na 15 jaar nog steeds met een programma van. ik denk, wat was het überhaupt voor programma? Ja, maar jij dat bent je daar ook nooit de doelgroep geweest is. Nee, nee bent nou, hier... maar ik mag er toch wel wat van vinden nu, daarvoor zit ik hier. Ja. Dus ik persoonlijk uh, kan heel goed leven zonder David Hesselhoff en zijn rode boeien, maar blijkbaar anderen nog steeds niet. Dus succes. Erik, jij was veel van de eerste uur hè? Ja ja, ik vond Night Rider, maar ik was een jongetje van 12 dus ik vond Night Rider fantastisch. En, en als hij nou met die zwarte auto was gekomen, had ik het alweer beter gevonden. Nou ja, dat acceleration, dat, daar, vind, daarin rijdt hij dat de hele tijd in allemaal van die spannende auto's. Dus wat dat betreft heeft hij wel een mooie mix weten te maken. Ja, het is toch wel een beetje treurig dat zo'n man nu nog steeds daarop teert. Dus. Ja, maar goed, Paul McCartney heeft de laatste twintig jaar ook geen plaat meer gemaakt. Ik vind het allemaal fantastisch. Hij heeft pas nog een nieuwe hij plaat waar Hij maar geen hit meer gehad. Ja, maar wat hij ooit Queenie gedaan Eyes heeft, heeft ook geen was feest. van een net iets ander kaliber in mijn bescheiden mening. Maar wie ben ik? Misschien de doelgroep van Paul McCartney, je weet het maar nooit dan de Baywatch van Zeker. De David Hasselhoff. Maar ja, kijk, David Hasselhoff kan die ruimte ook nooit krijgen. Om, binnenkort krijgen we dan misschien Baywatch de musical, kondigde die aan. Uh, hij heeft uh, zo'n ratio. Dan daarnaast allemaal jaren 80 ex die gaan optreden. Looking for Freedom, het nummer dat hij speelde op de Berlijnse muur in 1989. Waarbij hij nog steeds het gevoel heeft dat hij de wereldpolitiek heeft beïnvloed. Want daarna viel die muur, omdat hij die mensen allemaal aanspoorde. Dat is natuurlijk fantastisch. En uiteindelijk, kijk, de man is geen groot acteur. De man is geen groot producent. En hij kan niet eens heel erg goed zingen. Maar het concept David Hasselhoff is... Fantastisch en ik gun hem nog vele, vele jaren. Er was toch laatst ook nog eens een filmpje waar hij uh, hartstikke dronken was? Of ja, zo. dat was negen jaar geleden ongeveer. Oh, oh ja. kijk, dan dat hing, hij, gehoord, hing hij naast een badkuip. En uh, <laughs> wilde een hamburger eten. En zijn dochter zei: Ik schaam me diep voor je. Ik schaam me diep voor je. Ja, een enorme hit op internet. Maar uh, die man die doet ook gewoon leuke dingen. Okay. Waar, kijk, het hoeft allemaal niet zo zwaar, hè, jongens. Dank jullie wel dat jullie er waren voor ja. dit mediaforum op vrijdag. Ja, Jacobine Geel en Erik Nomen, wij gaan het weekend in. Zometeen na 12 natuurlijk de Nieuws -BV met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En ik wens u een prettige vrijdag verder. Goedemiddag. Vannacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Maar ik acht sinds mijn 18e verjaardag de tijd rijp om mijn hart te volgen. En dat hart, vermoed ik, ligt bij het spelen in pornofilms. Geachte heer Tyves Rukker, Zoals je ziet heb ik wat souvenirtjes voor je. Dildootje, vibratortje. Naar de bestseller van Peter Buwalda. Vannacht om 12 uur. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten. Voor kinderarbeid, wapenhandel...